1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. CPB verwacht komende twee jaar daling van de koopkracht. Piloten neergestort. Amerikaanse gevechtsvliegtuig in Libië in veiligheid. En twee kandidaten over in de strijd om het voorzitterschap van het CDA.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 cbb directeur Teulings en hij was in gesprek met Peter Blok. En het vertrouwen van de consument in de economie is de afgelopen maand wat gedaald. Het blijkt uit cijfers van het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het consumentenvertrouwen is gedaald doordat consumenten somberder zijn over de toekomst. In januari en februari was er nog optimisme en de zogenoemde koopbereidheid bleef onveranderd laag. Libië. Er is een Amerikaans gevechtsvliegtuig neergestort. Toestel, een F-15E Eagle, kwam de afgelopen nacht... ten noorden van de stad Benghazi neer... in gebied dat in handen is van de opstandelingen. De twee piloten wisten zich met de schietstoel in veiligheid te brengen... en ze zijn opgevangen door Libische opstandelingen... en ze zouden licht gewond zijn. Die F-15 deed mee aan de Amerikaanse operatie in Libië. Oorzaak van de crash is vermoedelijk een technisch probleem. De Amerikanen benadrukken dat het toestel niet is neergeschoten. De kans is groot dat de Libische leider Gaddafi persoonlijk beschikt over de hele goudvoorraad van zijn land. Daarmee kan hij nog lange tijd een leger huurlingen op de been houden. Waardoor de strijd in Libië nog wel eens heel lang kan gaan duren. Dat schrijft de Britse krant The Financial Times. Volgens het internationaal monetair fonds is de officiële goudvoorraad van de Libische centrale bank 6,5 miljard dollar waard. Nederlandse vrachtwagenchauffeurs worden vaak gediscrimineerd in het buitenland. Chauffeurs worden er bij controles expres uitgepikt, want ze staan bekend als makkelijke betalers. Nederlanders zijn volgens verladersorganisatie Evo vooral in Frankrijk het slachtoffer van die willekeur. Oost-Europeanen worden daar ook vaak niet aan de kant gezet omdat ze een boete niet direct kunnen betalen. Franse vrachtwagens worden helemaal niet gecontroleerd. Europarlementariër Van Dalen van de ChristenUnie wil nu dat de Europese Commissie controles gaat houden om de ongelijke behandeling tegen te gaan. En ook wil hij dat de boetes in Europa worden gelijkgetrokken. Voor eenzelfde overtreding kun je nu in een Baltische lidstaat een boete krijgen van 580 euro. En voor diezelfde overtreding kun je in Frankrijk. Eén jaar gevangenis krijgen en 30.000 euro boete. Dat loopt veel te ver uiteen. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. En dan de verkiezingen bij het CDA. De CDA'ers Rut, Peet, Oom en Sjaak van der Tak gaan door naar de tweede ronde... van de verkiezing voor een nieuwe partijvoorzitter. Peet, Oom, predikanten, kreeg ruim 45 van de stemmen en van de tak. De burgemeester van Westland kreeg 33 en de andere vier kandidaten die meededen, die haalden tussen de 4 en de 6 procent. En die zijn dus afgevallen in de race om het voorzitterschap. Politiek redacteur Margreet Boert gaat dus nu om Peethoom en Van der Tak. Hoe gaat dat nu verder? Nou, vanaf donderdag tot en met volgende week zaterdag... rond het middaguur kunnen alle CDA-leden nog een keer stemmen. En dan dus op een van deze twee kandidaten. Want de afgelopen weken konden ze dus uit zes personen kiezen. Hè, vijf mannen en één vrouw. En omdat niemand meer dan 50 van de stemmen heeft gehaald... gaat het nu nog tussen de hoogste twee, die als hoogste twee zijn geëindigd. Peto en Van der Tak dus. En zij gaan de komende dagen nog weer heel veel op campagne. Ze hebben van de partij allebei een campagnebudget meegekregen... van uh, 3000 euro per persoon. En daar mogen ze ja, de komende dagen... Uh,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 Ja, want het CDA is al een tijdje stuurloos... dus het wordt een keer tijd, zou je zeggen. En wie van die twee is nou het best in staat... om het CDA er weer bovenop te helpen? Ja, nou ja, dat is dus vooral aan de leden wie zij denken... dat het CDA wat in de kreukels ligt... Uh, er weer bovenop kan krijgen. Um, wat je kunt zeggen is dat ze allebei in ieder geval staan... voor de christelijke grondslag van het CDA. Maar Peet Oom profileert zich meer als iemand van het midden. Uh, ze heeft op het uh, CDA-congres in oktober... tegen regeringsdeelname gestemd. Um, en ze is dus voor veel mensen het gezicht van die groep in het CDA... die moeite heeft met de huidige koers. En Peet ziet de partij echt als een middenpartij. Het CDA als partij van de samenleving. En zij wil de leden ook veel meer zeggenschap geven. En als je dan kijkt naar Van der Tak, die zegt... ja, het CDA heeft iemand nodig die echt met zijn voeten in de modder heeft gestaan. Veel bestuurservaring heeft. En dan denkt hij dus aan zichzelf. Want hij is ook wethouder geweest in Rotterdam. Uh, aan de andere kant wordt Van der Tak wel gezien... als iemand van de rechtervleugel. Dat ontkent hij zelf steeds. Hij zegt, ik ben helemaal niet rechts. Ik heb ook wel eens een wethoudersmanifest ondertekend... in die tijd dat ik wethouder was samen met GroenLinks. Dus ja, er zijn wel verschillende... Tussen deze twee kandidaten, ze hebben ook een heel eigen stijl allebei. Ze staan ook weer niet een heel radicaal andere koers voor. Maar je kunt wel zeggen dat er voor de CDA-leden wel iets te kiezen is... omdat er wel genoeg verschillen zijn, al is het maar in stijl. En als je dan naar die twee kijkt, dan wordt toch Rutte om het meest kansrijk geacht... Niet alleen omdat zij vrouw is, maar vooral omdat de meeste leden wel denken... dat zij in staat is om die verschillende vleugels... die op dit moment zich toch wel manifesteren in de partij... omdat zij in staat wordt geacht om die bij elkaar te houden. Maar 2 april op het CDA-congres, dan zullen we het weten. Die datum staat genoteerd. Margreet Boer. De problemen bij de Japanse kerncentrale in Fukushima... zorgen in Nederland voor een run op Geiger-tellers. Dat zijn van die apparaten waarmee je radioactiviteit kunt meten. Die knetterende dingen. Bij de meeste bedrijven zijn de stralingsmeters uitverkocht. Conrad is de grootste leverancier van Geiger-tellers in Europa... heeft in maart vijf keer zoveel bestellingen in Nederland gekregen... als in heel 2010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 Het Italiaanse eilandje Lampedusa wordt nog steeds overspoeld door vluchtelingen. Vluchtelingen uit Tunesië. En het is allemaal zo erg dat het eiland nu evenveel inwoners heeft als vluchtelingen. Correspondent Bas Mesters, hoeveel zijn dat er nu, die vluchtelingen? 5400 zijn er nu op Lampedusa. Sinds 1 januari zijn er 190 boten aangekomen in Italië. En vooral op Lampedusa met in totaal 15.000 vluchtelingen. Vooral uit Tunesië. De laatste dagen komen ze ook uit Egypte. Meestal komen ze voor werk en een beter leven. En het zijn er dus nu zoveel dat zelfs de helft vannacht op straat onder plastic heeft moeten slapen. Het opvangcentrum is te klein en de hygiënische toestand wordt alsmaar slechter. En hoe, hoe stroomt al door? Gaan die mensen er dan ook weer af na verloop van tijd? Of hoopt het zich maar op? En dat is de klacht van de bevolking op dit moment. Um, op zich zijn de mensen van Lampedusa heel gastvrij... en blijven ze helpen. Maar ze zeggen, die mensen moeten verder worden geholpen... het vasteland van Italië op. En dat is een tijd lang niet gebeurd. En daarom hebben de Lampedusers uh, enorm gedemonstreerd... Uh, dit weekend en ook gisteren. Ze hebben een boot tegengehouden die tenten kwam brengen... voor de vluchtelingen, omdat ze zeggen... nee, ze moeten niet hier slapen, maar doorgevoerd worden. En ook een boot met vluchtelingen is tegengehouden. Mensen op Lampedusa zijn bang dat het toerisme... Wordt wordt aangetast door uh, deze enorme hoeveelheid uh, Tunesiërs vooral. En ze zijn ook bang omdat het zo'n enorme grote groep jonge jongens uit Noord-Afrika is geworden... die rondlopen op het eiland. Ze voelen zich bedreigd door de omvang van de massa. En de Italiaanse regering zit er maar mee, die kan het mooi oplossen. Zijn er wel plannen voor? Ja, um, allereerst is er de belofte dat die boot zal komen om vluchtelingen weg te halen. Tegelijkertijd wil de regering toch afdwingen dat er een tijdelijk tentenkamp komt... op een voormalige militaire basis op Lampedusa. Vanochtend heeft de regering met twintig regio's in Italië een afspraak gemaakt dat zij onderling... 50.000 vluchtelingen zullen verdelen. Dus er is nog plaats voor 35.000, zou je kunnen zeggen, vanuit Noord-Afrika. En vanmiddag reist de minister van Binnenlandse Zaken af naar Tunesië. om te proberen daar het akkoord met de vorige Tunesische regering te herstellen. Want toen hield de Tunesische regering, de Tunesische overheid, immigranten tegen. Um, in 2010 zijn maar 25 Tunesiërs gekomen naar Lampedusa. En nu zijn het er dus duizenden en duizenden. Bas Mesters over het probleem op Lampedusa. De Israëlische oud-president Katsaf is veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf. De rechtbank in Tel Aviv achterbewezen dat Katsaf een vrouw heeft verkracht. Dat gebeurde eind jaren negentig, toen hij minister was van toerisme. En later, tijdens zijn presidentschap, ging Katsaf opnieuw in de fout. Toen heeft hij zich schuldig gemaakt aan seksuele intimidatie tegen twee vrouwen. Sport. In Rotterdam is Edwin Benne gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van de Nederlandse volleybalmannen. De 45-jarige Benne volgt Peter Blanchet op, die eind vorig jaar zijn functie neerlegde. Verslaggever Martin Vriesema is in Rotterdam. Martin, was Edwin Benne eigenlijk de eerste keus van, de, van die volleybalbond? Oh, dat is een beetje lastig in te schatten. Er is wel met, met meerdere kandidaten gesproken, maar uh, uh, je weet hoe dat op zo'n persconferentie gaat. Dan worden er geen andere namen genoemd en dan wordt er natuurlijk altijd gezegd, uh, Benne is de juiste man voor deze positie. Een uh, man met de nodige ervaring natuurlijk. Uh, 382 Interlands uh, gespeeld zelf als volleybaler, naar de coaching ingegaan, uh, nu nog actief bij... Uh, Augsburg in Duitsland, maar straks fulltime beschikbaar. Dus uh, zoals het hier gepresenteerd uh, werd, uh, was hij gewoon echt uh, de, de nummer één. Want er is natuurlijk een beetje gemopperd, toch al wel. Een paar internationals hebben laten weten dat ze binnen wat te licht vinden als bondscoach. Heeft hij daar nog wat van gezegd? Ja, dat heb ik hem gevraagd. En uh, nou ja, die kritiek had hij natuurlijk ook al gehoord. En uh, nou ja, hij stond daar redelijk onbevangen in. Hij uh, zegt, ik uh, ga de komende weken gebruiken om, uh, om al die internationals op te zoeken. Ik ga met ze praten. Uh, hij was wel een beetje streng ook al, dat hij zoiets had van... Uh, als je kritiek hebt, dan hoor ik dat liever face-to-face -face en niet uh, via de media. Maar in principe onbevangen. Wil iedereen erbij houden. Het is ook niet de bedoeling dat hij nu uh, het roer heel erg gaat omgooien... En dat hij gaat. De jongen of zo. Uh, dus hij geeft iedereen een kans. En wat uh, ja, ik zeg uh, hij heeft zoiets van kom erop. Kom maar op. Nou, we zullen het zien. Edwin Benne en uh, verslaggever Martin Vriesema was erbij in Rotterdam. De Russische oud-turner Nikolai Andrianov is overleden. 58 jaar slepende ziekte had hij. Andrianov won bij de Olympische Spelen van München 1972, Montreal 76 en Moskou 1980 15 medailles. 7 keer goud, 5 keer zilver, 3 keer brons. En alleen de Amerikaanse zwemmer Michael Phelps deed het daarna nog beter. Hij bracht zijn totaal in 2018 in Peking op 16. En dat is nog niet het allerhoogste wat je kunt bereiken... want de Russische turnster Latinia is met 18 stuks nog steeds record houden. We gaan kijken bij de ANWB. Erwin de Hart, goedemiddag. Goedemiddag, er staan twee files op de A4 Den Haag naar Amsterdam. Tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Prins Klausplein... twee kilometer stilstaand verkeer... En verderop tussen knopen Prins Klausplein en Zoetewoudendorp... Uh, ja, 4 kilometer file. Het komt allemaal door een ongeval met twee vrachtwagens eerder vandaag. Andere kant op, uh, op de A4, Amsterdam-Den Haag... tussen Rijndijk en Leidschendam, 2 kilometer file. 14 over 1, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Door de hogere inflatie en door allerlei maatregelen... daalt de koopkracht zowel dit jaar als volgend jaar met drie kwart procent. In Libië is een Amerikaans gevechtsvliegtuig neergestort. Twee piloten wisten zich met hun schietstoel in veiligheid te brengen. En in de strijd om het voorzitterschap van het CDA... zijn twee kandidaten overgebleven, Rutte Peetoom en Sjaak van der Tak. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen het vervolg van NCRV's lunch.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 Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Tot voor kort hoorde je alleen maar onheilstijdingen... over de Nederlandse film. Die was ten dode opgeschreven door het verslechterde belastingklimaat... zeiden de zwartkijkers dan. Maar niets is minder waar, want... De Nederlandse films blijken stuk voor stuk echte blockbusters. Deel 2 van het radiodagboek van vastgoedondernemer Rudy Stroink. Hij besteedt met zijn bedrijf veel geld aan kunst. Vandaag spreekt Stroink op een symposium over de toekomst van de cultuur in Nederland. Vroeger had je in de, in de vastgoed de 1%-regeling. Elk gebouw wat gebouwd werd door de overheid moest 1% aan kunst worden besteed. Daar hebben we hele mooie Picasso's en, uh, en Karel Appels aan te danken in Nederland. Dat is verdwenen na een bepaalde periode, maar dat zou je weer terug moeten halen. En na half twee is stand.nl en daarin gaat het over de 63-jarige vrouw uit het Friese Harlingen, die gisteren is bevallen van een dochter. Nog nooit eerder is een vrouw op zo'n hoge leeftijd moeder geworden in Nederland. Dus veel ophef over de kinderwens van de bijna pensioengerechtigde Friesin. En uh, wij gaan er ook onze uh, stand.nl aan wijden vandaag. De stelling luidt als volgt: de ophef over de 63-jarige moeder is overdreven. Bent u daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070 kost wel 50 cent. U kunt ook gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stam.nl en twitteren naar atstan.nl. Dit is Radio 1. Lunch. Het gaat goed dus met de Nederlandse film. Waarom zouden wij hier een loft willen huren, Matt? Ik denk dat jij wel weet wat ik bedoel. We kunnen altijd nog een reis naar ons innerlijke zelf gaan maken. Daar ga je goed knanken! Als alle mensen die bedrogen worden elkaar zouden vinden, wat denk je dan dat er gebeurt? Heeft u wel eens iets gedaan waar je heel erg diep voor schaamt? Het aanvaarden van de sleutel betekent het aanvaarden van de regels van de loft. Het is hier! Ja, de vier best bezochte bioscooptitels van de afgelopen tien weken waren allemaal Nederlandse producties. Wat is er nou toch aan de hand? En zit de Nederlandse film echt zo in de lift? Ik praat erover met filmregisseur, filmproducent en scenario-schrijver Jean van der Velde. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we horen altijd dat het kommer en kwel was met die Nederlandse film. Waar komt dat succes ineens vandaan? Nou, het gaat dan natuurlijk al een uh, langere tijd al goed met de Nederlandse film. Het belangrijkste is dat uh, de, Nederlandse, uh, de Nederlandse film het publiek gevonden heeft... waarvoor ze films maken. Ja. En, en, dat, uh, en dat werkt dus nu. Ja. Um, dit zijn vier films. Uh, Sonny Boy, The New Kids, Gooi Vrouwen en Loft. Hè, waarvoor dat geld, uh, wat we net zeiden. Dat die ja. bezoekcijfers echt uh, helemaal hoog gaan. Um, hoe, hoe kan dat, dat het bij die films gewoon lukt? Nou, het is, een, uh, het, het is al een langere tijd gaande dat er een zekere gewending bestaat bij het publiek voor de Nederlandse taal. Dat is natuurlijk ingezet door de Nederlandse muziek... die al jaren geleden uh, een revival beleefde. En met name niet door Engelstalige liedjes, maar door Hollandse liedjes. En wat in Nederland gebeurt, is dat met name er uh, een jaar of tien, vijftien geleden... een beleid is ingezet om de Nederlandse kinderfilm, jeugdfilm, uh, te entameren. Te, te dat heeft tot heel veel succes geleid, namelijk Kruimeltje, Abeltje en uh, Pietje Bel, noem ze maar op allemaal. En langzamerhand is dat publiek groter geworden en ouder geworden. En dat is meegegroeid met de gewending en de herinnering dat Nederlandse films en de Nederlandse taal en Nederlandse acteurs... de moeite waard zijn om naar te kijken en ja. naar te luisteren. Maar deze vier titels, daar is natuurlijk nog iets anders mee. Die hebben ook al een, een ander leven. Een boek, ja. soms een, een tv-serie. Ja. Uh, dat geldt voor de Nieuw Kids en de Gooise Vrouwen. Um, maakt dat ook nog uit? Dat je, dat je dus, laten we zeggen, in de publiciteit al, al minder hoeft te ja. doen? Mensen kennen het vaak al. Ja, nou, dat, dat is iets wat wereldwijd uh, gaande is. Uh, dat je zeg maar brands moet verkopen, merknamen. Dat is in de hele Amerikaanse filmindustrie leeft het al een tijdje... dat alle films die daar heel groot en succesvol zijn... zijn allemaal afgeleiden van de Batmans, de Supermans, comicbooks of grote, grote romans... Dat is iets wat altijd al gespeeld heeft, hoor. En dat is in Nederland natuurlijk ook vaak geprobeerd en gedaan. En ook wel met succes, want Turks fruit en uh, uh, Soldaat van Oranje... waren natuurlijk ook boeken en merknamen toen ze films werden. Ja. Maar wat ik het meest verrassende eigenlijk vind... is dat die vier films die je bijvoorbeeld net al opnoemt... dat zijn vier verschillende genres, vier verschillende publieken. Ja. Uh, New Kids Turbo is een heel ander publiek dan Gooise Vrouwen. En Loft is eigenlijk weer een mannenpubliek. Dus we zijn erin geslaagd als Nederlandse film... om in ieder geval onze eigen publieken te vinden... Onder de Nederlandse bevolking. En, en dat is wel eens anders geweest. En, en dat heeft ook te maken met herkenning eh, van, van een onderwerp of een titel van een boek. Maar het heeft ook te maken gewoon met de kwaliteit van de films. Ja. Um, nou was dat verhaal he, van het belastingklimaat. Dat, dat ja. zou verslechterd zijn en daarom zou het slecht gaan met de Nederlandse film. Die, die, die titels die we net noemen, he, zijn die helemaal zelfstandig of, of mm. hebben die ook subsidie gekregen? Nee, die hebben alle, op een enkele uitzondingen nou hoor. Maar de, de, de, de, het gros van de Nederlandse films wordt gewoon ook voor een groot gedeelte gesubsidieerd. En op basis van de subsidie uh, kunnen ze ook weer privaat geld aantrekken. Nou is dat iets wat, wat nu functioneert, maar wat, uh, wat absoluut noodzakelijk is. We zijn een klein land met een klein taalgebied... en een klein potentieel publiek in principe van 15, 16 miljoen mensen. Dus wij en films zijn gewoon duur. Of je ze nou in Nederland maakt of in China of in Amerika, ze zijn gewoon duur. Dus je hebt altijd het subsidieklimaat nodig. En daar moeten we ons niet in vergissen. Dat is gewoon een... Um, een noodzakelijkheid. Maar wat ik wel goed vind. is dat er een soort koppeling is. dat je zegt. ja, je krijgt een gedeelte subsidie. en daarmee kun je weer. privaat gelden mm. uh, aantrekken. Maar een film in Nederland. kan niet zonder subsidie. Nee, dat is onmogelijk. Dus in geen enkel klein taalgebied is dat zo. Want Denemarken, Zweden. Je kunt Ik het wel uit... zeggen, want daar zien we ook allemaal films vandaan komen. En die, ja. die halen ook gewoon de grote bioscopen wel. Ja, nou ja, kijk, de, de, de, het punt is: een film, een film kost zeg maar gewoon 2,5, 3 miljoen euro. Nou, als je een miljoen bezoekers trekt, dan heb je 7,5 miljoen aan de kassa. En daar gaat sowieso al de helft naar de bioscoop exploitanten van. Dus dan hou je, heb je met een miljoen bezoekers heb je nog 3,5 miljoen over. En dan moeten ook nog een aantal andere partijen betaald worden. Dus het kan nooit. Um, op eigen benen staan. Dus zelfs zelfs op films gooien ze vrouwen nu, daar maak je nog geen winst mee. Nou, ze zullen, ze zullen nu ze richting een miljoen en misschien wel over de miljoen gaan... zullen ze wel wat winst maken, maar het is niet voldoende winst... om het risico te nemen om, om drie, vier films te maken... en dan te hopen dat er eentje succesvol wordt. Ja. Het blijft... Uh, kijk, Duitsland en Frankrijk, om maar twee bijna buurlanden te noemen... die hebben uh, een potentieel publiek van 80 miljoen, wat vijf keer zo groot is. En die films... Kosten net zoveel, die camerahuur, het materiaalhuur, is allemaal net zoveel als maar, in Nederland. Maar brengen meer op in de, in de bioscoop. Omdat ze vijf keer zoveel publiek hebben. Ja. En dat is gewoon het grote punt van al die kleine landen. Zoals, nou ja, noem ze maar op, de Scandinavische en Nederland en België. Dat, dat, dat, en daarvoor heb je het vliegwiel van, van belastingmaatregelen op de een of andere manier nodig. Ja. Ook, je kunt ook bijvoorbeeld een belastingmaatregel om. Techshelters, zoals dat heet, wat België heeft. Waardoor een heleboel buitenlandse producties in België gaan filmen dat zou in Nederland eigenlijk ook georganiseerd moeten worden. Want dan krijg je ook weer kennis en know-how. En, en daar zou de Nederlandse film dus van kunnen profiteren? Daar zou je van kunnen profiteren. Want wat nu gebeurt, is natuurlijk dat een aantal Nederlandse films... omdat er bijvoorbeeld in België zijn er wat is, dat zijn wat gewoon um, fiscale voordelen die je hebt bij, uh, bij het maken van zo'n film. Waardoor ze bijvoorbeeld in Nederlandse films in België worden afgewerkt. Uh, de, het geluidsafwerking of de beeldafwerking. Uh, ja, dat is een beetje zonde, want er gaat weer een heleboel kennis en, en arbeid gaat dan naar België of Luxemburg. Nou, dat zou je eigenlijk in Nederland moeten hebben. Ja. Zodat je dat weer krijgt van, van je eigen films... maar ook van eventueel omringende of uh, buitenlanden. Nou zijn die films in eerste instantie in de bioscoop... maar daarna komt er toch nog een heel uh, ander leven voor zo'n film. Dus die komt op tv en die komt ja. op dvd uit en uh, er gebeurt van alles mee. Dus daar levert, dat levert er ook nog geld op. Nou, de tv zit meestal al in de, die, die, die zorgen dat je van tevoren al hebt... en die betalen van tevoren al mee, dus daar verdien je niks meer mee. DVD wordt vaak ook van tevoren al verkocht, de rechten van de DVD... dus de eventuele winsten zijn dan voor, de, voor degene die de DVD uitbrengt. Want je hebt gewoon dat geld aan de voorkant nodig... om überhaupt je acteurs en al je andere uh, zaken te kunnen betalen. Dus daar zit niet echt de winst in. De enige winst die daarin zit vind ik, en dat heeft ook tot dit resultaat geleid... is dat daardoor meer mensen die film zien. Ook al gaan, gaan 500.000 mensen naar de bioscoop... dan weet je dat door het DVD-leven en door de televisie-uitzendingen... waarschijnlijk 2,5 miljoen mensen die film zien. Dat betekent een, een, 2,5 miljoen mensen die weer wennen aan Nederlandse acteurs... aan de Nederlandse taal en Nederlandse onderwerpen... en die potentieel... Bij een volgende film denk je: hé, hey, dat is een film met Caries van Houten. Oh, die was in die vorige film leuk. Laat ik nu maar naar de bioscoop gaan. in plaats van op DVD te bekijken. Ja. Dus je creëert eigenlijk uh, een afzetmarkt. En dat is wat het gunstig is van DVD en ook van televisiedrama. Ja. We kunnen vaststellen dat het nu dus even uh, weet wel, best goed gaat met die Nederlandse film. Hebben we eerder ooit zo'n periode gehad in de geschiedenis? Dat het zo. aan ja, de jaren zeventig. De, de, de, de, toen er nog maar uh, twee TV's in hadden. Was er minder, veel minder concurrentie natuurlijk? Er was veel minder concurrentie voor, voor wat je s'avonds kon doen. Dus uh, de, zeg maar de. De aantallen turks fruit heeft geloof ik 3,5 of 4 miljoen bezoekers getrokken. Soldaat van Ranje ook zoiets. Dus dat was een, een glorietijd. die daarna een beetje last kreeg... van met name de, de, de meerdere tv-zenders die er kwamen. En, en ook dat er blijkbaar films werden gemaakt. En daar moeten we nu ook... We moeten wel differentiëren. Dus je moet films voor een groot publiek blijven maken... Uh, en, en acteurs en actrices op, opleiden. En in die films zien waar je verliefd op kan worden, zou ik maar zeggen. En je moet daarnaast. En dat is het grootste doel, vind ik, die de Nederlandse film nu heeft. zorgen dat je ook films maakt die weer mee gaan concurreren. met de grote festivals. als Cannes en Berlijn ja. en Venetië. En dat zijn dan, zeg maar, meer de arthouse-films. Ja. Waar, waar mensen ervaring op kunnen doen. om uiteindelijk dan weer in zo'n grote publieksfilm mee te spelen. Ja, nou ja, kijk, de, de, de, de, het is, de arthouse is natuurlijk toch. Uh, uh, voetbal bloeit ook bij een hele brede. Uh, commercieel succes en ja. veel amateur-elftallen. Maar je wil ook, zeg maar, uh, specifieke talenten, specifieke genres uh, uh, opleiden. En in dit geval mag die arthouse film en het streven om in die grote wereldfestivals te komen, dat moeten we wel blijven ja. stimuleren, vind ik. Over voetbal gesproken, gaat het goed met Old Stars? Ja, we zijn uh, bezig met, uh, de, de voorbereidingen zijn officieel uh, deze week begonnen. Ja. En um, ja, ik ben nu met alle heren en dames uh, aan het overleggen over, de, over hun rollen en wat ze ervan vinden en hoe we het verder gaan doen. En we gaan van de zomer draaien, dus ja. dan uh, staan we weer te voetballen ergens. Het vervolg op All-Stars ooit, ja. en uh, dat wordt dus nu All stars De mannen old, zijn, -stars, dus, ja. zijn wat ouder geworden. En ja. de regisseur ook trouwens. De regisseur ook, en uh, <laughs> ja. de, de volgende gaat namelijk Bold-Stars <laughs> heten. Kale sterren, want dan doe ik mezelf ook een beetje hier aan. Goed zo. <laughs> Dank voor de uitleg over de ja. Nederlandse films. Jan van der Velden was dat, filmregisseur. Het Radio Dagboek. Deze week met... Rudy Strooyink, vastgoedondernemer, projectontwikkelaar. Het is een spannende week voor, uh, voor me, want deze week gaan we de weg inslaan naar het herstel. Ja, vorig jaar werd uh, de documentaire Het Land van Stroink uitgezonden. In die documentaire zien we de zoektocht naar het verleden van de vader van Stroink. Zijn vader was in de Tweede Wereldoorlog een hooggeplaatste SS'er. Pas op jaar leeftijd vertelde Rudy zijn broer over de rol van zijn vader in de oorlog. Door de documentaire is hij veel in de publiciteit geweest en nog steeds wordt hij er veel op aangesproken. Vandaag spreekt hij op een symposium in Rotterdam over de toekomst van de cultuur in Nederland. Iets waar zijn bedrijf, TCN, veel geld en tijd in steekt. Zo heeft dat uh, projectontwikkelingsbedrijf een paar jaar lang de huisvesting betaald van het Kindermuseum in Rotterdam. Arjo, wanneer moet ik optreden vandaag? Ah, we gaan zo beginnen, dus uh, ik hoop dat je er een beetje klaar voor bent. Ik heb me geestelijk voorbereid. Ja. Ja, we verwachten wel leuke ideeën heb, van je. Uh, ik moet ze wakker schudden vanuit de, uh, Ja, een sterk, beetje uit uh, de andere uh, richting, meer... Uh, uit je eigen ervaring. Ja. Dus we hopen wel dat er iets uh, gaat gebeuren naar jouw uh, verhaal. Ik, ik doe mijn best. Ik word steeds meer gevraagd voor dit soort symposia, omdat ze me natuurlijk van tv kennen, zo werkt dat. Hè. Maar veel belangrijker is dat ik denk ook wel dat ik een beetje tegendraads ben. Dus uh, ik, ik mag altijd het programma openen of na de pauze kan ik ze even wakker schudden. Die film over mijn vader, dat was een schuld inlossen bij de VPRO. Want die hadden had een film gemaakt over uh, uh, de problemen van mijn bedrijf. En die wilden meer de achtergronden daarvan weten. En toen hebben we die aparte film daarover gemaakt. Nou, dat heeft vooral veel uh, reacties teweeggebracht. Van mensen die fijn vonden dat het een keertje ter sprake werd gebracht, het verleden van mijn vader... en wat voor heel veel mensen in Nederland geldt... en hoe je daarmee om moet gaan als kind, zeg maar. Ik ben heel blij dat ik het heb gedaan, vooral ook omdat... De, vooral omdat ik vind dat het toch wel een taboe zat in Nederland op dat onderwerp. En dat is onterecht, want ik ben ook maar een kind van de rekening, kun je zeggen. En uh, het was heel goed om dat, uh, om dat te bespreken. En vooral ook voor mijn broer die in dat programma zat, was het ook een uh, heel prettige soort zoektocht naar onze onderlinge relatie. En dat heeft het ook zeker verbeterd. My suggestion is dat now voor de ID, de general idee of the day, is that we just start only for two or three minutes talking around. To find out who is next to you. Is he pitching? What kind of idea is he with? What does he hope? ...to find out. Mag ik met jullie meedoen? Ja, natuurlijk. Ja. Uh, u bent? Uh, Joost Heinz is van Cultuur en Ondernemen. Goedemorgen, Bart Langeveld. Ik ben zelf uh, zelfstandig kunstenaar en financiële man. En ik probeer voor mijn uh, kunstproject probeer ik een financiering uh, te vinden. Funding, fundraising eigenlijk. Ik ben Rudy Strooink, ik moet daar een verhaaltje houden. Ik ben ondernemer ja. en geïnteresseerd in kunst. En we investeren in kunst. Dus, uh... nou, wellicht wat we elkaar dan uh, vandaag uh, kunnen vinden. Ja. Ja, ik, ik hoop het. Is, is vastgoed en kunst een logische combinatie? Ja, dat is een hele logische combinatie. Vroeger had je in de, in de vastgoed de 1%-regeling. Elk gebouw wat gebouwd werd door de overheid moest 1% aan kunst worden State. Daar hebben we hele mooie Picasso's en, uh, en Karel Appels aan te danken in Nederland. Dat is verdwenen na een bepaalde periode, maar dat zou je weer terug moeten halen. Ik, ik koop allemaal schilderijen van stadsgezichten. Ik, ik ben heel erg uh, van stadsgezichten, dat vind ik mooi. Oude stadsgezichten, zoals in de 19e eeuw een stad functioneerde. Dat boeit mij ongelooflijk. Die kleine mannetjes of vrouwtjes op een doek, die het allemaal niet meer zijn. En die toen in hun leven heel gelukkig waren met hun stad. Dat vind, dat vind ik mooie kunst, daar heb ik heel veel van. We gave him a wild card because he is an entrepreneur. His name is Rudy Stroik, He is the owner of TCN. About himself, he says he am a self-made man. This is what I do. You uh, it's not possible to study that. This self-made man. Good morning. <laughs> Mijn naam is Rudy S. Ik ben projectontwikkelaar. Uh, waarmee ik. <laughs> Uh, with which? Uh, I'm zeggen, uh, mijn name is Rudy S. I'm pro uh, the project developer, real estate developer, uh, showing how in general people, especially in the cultural world, feel about real estate developers. Het symposium gaat over de relatie tussen uh, het, het gaat over de toekomst van de cultuur in Nederland. Het ligt zwaar onder uh, vuur. wordt bezuinigd. En het punt is: ja, waar komt dan dadelijk het geld vandaan? En mijn boodschap zal zijn, nou, ik denk dat je dat voor een deel ook wel bij het bedrijfsleven kunt gaan, gaan halen. We gaan naar een nieuwe wereld toe waar de verhoudingen tussen bedrijfsleven en, en kunst een heel andere gaat worden. Waardoor je veel meer plezier van elkaar gaat beleven. En dat je elkaar ook echt een meerwaarde kunt bieden. In, in plaats van die oude wereld waar we met de ruggen vaak naar elkaar toe stonden. Rudy Stroink in zijn uh, radiodagboek gemaakt door Ingrid Koning. Terugluisteren kan via lunch.ncv.nl radiodagboek. Zometeen de stelling in stand.nl. Die luidt de ophef over de 63-jarige moeder is overdreven. U mag zeggen of u daarmee eens bent of mee oneens. Dat zometeen. Eerst is hier Freddy van Tij. Radio 1. Het NOS-journaal. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft twee mannen laten arresteren... op verdenking van illegale handel in antibiotica. Het zijn een pluimveehandelaar en een leverancier van voedingssupplementen voor vee. Er zijn duizenden kilo's niet geregistreerde antibiotica in beslag genomen. Die zijn verboden omdat ongecontroleerde toepassing van niet geregistreerde antibiotica gevaarlijk is voor de gezondheid. In Libië is een Amerikaans gevechtsvliegtuig neergestort. Het toestel, een F-15, kwam de afgelopen nacht ten noorden van de stad Benghazi neer. De twee piloten wisten zich met de schietstoel in veiligheid te brengen. De oorzaak van de crash is vermoedelijk een technisch probleem. De problemen bij de Japanse kerncentrale in Fukushima... zorgen in Nederland voor een run op geigertellers. Dat zijn apparaten die radioactiviteit meten. De grootste leverancier van geigertellers in Europa... heeft in maart vijf keer zoveel bestellingen in Nederland gekregen... als het hele vorige jaar. En Nederlandse vrachtwagenchauffeurs... worden vaak gediscrimineerd in het buitenland. De chauffeurs worden er bij controles expres uitgepikt... omdat ze bekend staan als makkelijke betalers... Nederlanders zijn volgens verladersorganisatie EVO... vooral in Frankrijk het slachtoffer van deze willekeur. Tot zover de hoofdpunten van dit moment. ANWB Verkeersinformatie. Door een ernstig ongeluk op de A4 Den Haag richting Amsterdam... staat tussen Leidschendam en dorp nu een, fi een file van 7 kilometer. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Wilt u naar Amsterdam, dan kunt u beter Den Haag-Wassenaar aanhouden. De A12, de N44 en de A44... En op de N14 leidt ze dan richting Den Haag, tussen de aansluiting met de A4 en Den Haag-Mariehoven, staat daardoor ook 2 kilometer file. Dit is radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van der Berg. Gisteren beviel de 63-jarige Tineke Geesink van een gezonde dochter. Eindelijk ging haar kinderwens in vervulling. Het is geen garantie als jij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 en misschien wel jong wees te worden. Daar gaan we over praten. Dat doen we onder meer met de hoofdredacteur van Opzij, Margriet van der Linden. Goedemiddag. Goedemiddag. We beginnen standpunten nog altijd met de drie keuzes. Mag u alleen maar ja of nee opzeggen? Je komt de eerste. Een leeftijdsgrens om moeder te worden is discriminatie. Ja. Nederlandse artsen zijn bekrompen en gesloten van geest. Nou, nee. Ik ben benieuwd naar de film over moeder en dochter... en de scène waarin ze met Rollator en Buggy op pad gaan. Nee. Goed, euh, zometeen gaan we eruitgebreid uitgebreid over doorpraten. Nogmaals een keer de stelling, want de luisteraars mogen natuurlijk ook reageren. De ophef over de 63-jarige moeder is overdreven. Dat is die stelling. Bent u daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800 1101, dus 0800 1101. U mag ook stemmen op onze website www.stand.nl en twitteren naar @stand_nl. Um, Margriet van Linden, de ophef over de 63-jarige moeder is overdreven. Eens of oneens. Daar ben ik het wel mee eens. Ik vind het vrij overdreven, omdat het uh, nou niet gaat om duizenden gevallen uh, in Nederland. Uh, we hebben het hier over een harlingse uh, moeder inmiddels van 63 jaar. In september 2005 uh, was het een 57-jarige vrouw in Almelo... Uh, ja, dat, dat, uh, de orde van grootte. Laten we het alsjeblieft een beetje in perspectief zien. U, u denkt niet dat als er nu één schaap over de dam is, dat er meerdere volgen? Ik denk wel dat er meerdere zullen volgen, omdat dat nou eenmaal kan. Maar ik denk niet dat uh, heel veel uh, vrouwen. Nou, laten we zeggen van boven de 45, om die grens maar even te, te trekken. Dat is de grens waar we nu officieel vaststellen. Ja, precies. Ja. Denken, hé, hey, goed idee, gaan we ook doen. Bovendien, je moet ervoor naar Italië, naar de inmiddels beroemde dokter Antinori. Ja. Uh, van hem is ook die uitspraak trouwens... Nederlandse artsen zijn bekrompen en gesloten van geest. Ja. Daarvan zei u nee. Nee, want ik denk uh, dat er natuurlijk met al die knappe koppen... die bij elkaar zijn gezitten, uh, uh, wel overwogen... is gekomen tot een leeftijdsgrens van 45. Overigens is die leeftijdsgrens getrokken... omdat uh, de risico's voor moeder en kind... tijdens de zwangerschap en tijdens de bevalling... Aanzienlijk hoger zijn vergeleken met vrouwen die zwanger zijn. Nou laten we zeggen, dus tot 45. Mm -hmm. En in die bepalingen van al die artsen. en daarom vind ik ze ook niet zo erg bekrompen. staat niet dat het zo zielig is. nou zeg maar voor eh, dat kind van die Harlingse. Precies, daar wordt dan vooral naar de situatie van de moeder gekeken. En van het kind, omdat ja, er zijn. Eh, eh, omdat iemand nou helemaal ouder is. Ja. Uh, andere risico's hey, maar, aan verbonden. Dan, dan gaat het puur over de bevalling inderdaad en, en laten we zeggen de, de, de, de, negen, de negen maanden na die ja. bevalling toe. Want inderdaad, we hebben even wat rondgebeld vanochtend. Jan Kramer, IVF-specialist, uh, die zegt ook van... Uh, er is een verhoogde kans op suikerziekte, groeistoornissen, vroeg geboorte en overlijden. En ook het vaatstelsel van een 63-jarige moeder is er niet op gemaakt om zwanger te worden. Ja, ja ik heb ook niet zoveel verstand van al die vaatstelsels... Maar als we even kijken naar uh, hoe de zwangerschap, voor zover wij weten... van uh, de Harlingse moeder uh, is voorlopen... ja, kennelijk is dat goed gegaan. Dus er zullen gevallen zijn... en nogmaals, je moet ervoor naar Italië, want in, in Nederland mag het niet... Uh, waarin dat onder bepaalde omstandigheden dus wel kan. Ja, vindt u dan dat we in Nederland zover moeten gaan... om die grens gewoon los te laten van 45? Dat, dat we dus niet meer naar Italië moeten? Um... Ja, ik, ik, ik weet niet om hoeveel gevallen het gaat. Kijk, als nou heel veel mensen uh, kennelijk de behoefte hebben om dat te gaan doen... en nogmaals, ik denk helemaal niet dat dat het geval is... dan zullen al die artsen weer bij elkaar moeten gaan zitten... en daar zou de politiek zich ongetwijfeld ook gaan melden... om tot een beslissing te komen. Maar uh, ik denk dat het voorlopig nog wel zo blijft. Of ik dat een goed idee vind... Ja, het is standpunt.nl, dus ik moet er een mening over <lacht> hebben... Um, nou, ik heb er op voorhand niet zoveel moeite mee, maar uh, daar laat ik het bij. U vindt het niet tegennatuurlijk, zoals uh, veel mensen zeggen? Um, ik. Nee, ik. ik, ik nee, dat, ik geloof niet dat ik dit tegennatuurlijk vind. Kijk, als je het puur uh, letterlijk bekijkt, want. Uh, ja, vrouwen van uh, in de zestig, laten we het even daarop houden. Die hebben de menopauze achter de rug. Dus die zijn feitelijk lichamelijk niet meer in staat om uh, met een man uh, samen tot het uh, krijgen van een kind te komen. Dit zijn allemaal uh, situaties en is dat tegennatuurlijk. Nou, er, er vinden heel veel IVF-behandelingen in Nederland plaats. Mm. Uh, invriezing, uh, dat is op termijn ook al mogelijk in het buitenland, kan het al. Dat is ook niet heel erg natuurlijk. Uh, feitelijk is het zo, maar uh, uiteindelijk, en misschien kom je dan meer op ethisch vlak, ja, wil ik het label tegen natuurlijk er niet op plakken. Nee. Um, nog eventjes uh, naar de technische kant van het verhaal, zeg maar, want er zijn ook mensen die zeggen: ja, er wordt nu wel gezegd dat die mevrouw een kind heeft gekregen. Dat is natuurlijk feitelijk ook zo, maar uh, ja, zij is draagmoeder, de eicel is gedoneerd, ook de zaadcel is van een anonieme donor en via keizersnede ter wereld gekomen. Ja. Maar uh, ik hoor hier een beetje uh, wat wel eens wordt genoemd de geboortemaffia erdoorheen. Dat het onder bepaalde omstandigheden en op een bepaalde manier alleen maar op die ene manier kan. Maar wat ik net al zei, uh, ik geloof dat de, de, de toekomst uitwijst dat er vele andere varianten mogelijk zijn. En dit is dan misschien een extreme variant, omdat mevrouw uh, 63 is... Maar uh, eicelinvriezing is al mogelijk. Uh, IVF-behandelingen zijn al mogelijk. Uh, uh, draagmoederschap is mogelijk. Zwanger worden met een zaaddonor is al lang mogelijk. Ja. Dus al die varianten zijn al aanwezig. Wij uh, vinden het... Uh, op voorhand misschien een griezelig idee en zielig voor het kind... omdat mevrouw 63 ja. is en uh, het, het, het, het, het babytje net geboren. Nou ja, goed, je, je komt... want bedoel, U zei dat al, je, de, de, je hebt twee dingen. Je hebt de medische kant van de zaak. Nou, ja, daar hebben we het net uitgebreid over ja. gehad. En je hebt dan nog een keer de ethische discussie van... moet je dit nou wel willen? Hè? Ja. Er, er zegt ook iemand hier, uh, een van de mensen die reageert op de stelling... die staat de hele ochtend al op onze site. Ja. Uh, hè, het is een, een typisch voorbeeld van, van ik, ik, ik. Uh, ik wil een kind, dus uh, ik neem een kind. Ja. Ja, wordt, wordt, wordt overigens al decennia lang gezegd... Um, dat is misschien al begonnen met de anticonceptie. Dat je het zelf gaat regelen. Daarvan zeiden dus mensen in Nederland... ik, ik, ik. Kinderen neem je niet, je krijgt kinderen. En daarvan is de achterliggende gedachte ook nog... je krijgt kinderen van een hogere macht. De natuur uh, moet het je geven of uh, moet het uh, je gunnen. Um, Nee, ik, ik, ik, ik denk dat dat van alle tijden is geweest... en dat, dat zal in dit geval ook mm. worden gezegd. Maar, maar je zegt dat de nat natuur moet het je gunnen. Maar in sommige nee, zalen... ik zeg dat niet, maar ik, ik vind dat... Uh, of dat, dat is uh, in, in decennia ja. lang is dat al geroepen... bij, ja. bij alle uh, ingrepen in zeg maar de natuurlijke uh, gang van het krijgen van kinderen. Ja, precies. Dus, dus de vraag is even of je, of je dat dan zo ver moet doorvoeren... dat je op je 63 ook nog gewoon een kind uh, kan krijgen. Dat is jouw vraag... Ja, ja, dat vraag ik ja. ja. Nou, Mijn naam is heel veel mensen. Ja. Nou, het kan. Dus uh, waarom niet? Ja. Um, even naar de, de, het vervolg van de ethische discussie. Uh, Medisch ethicus Gert van Dijk hebben we gebeld. Erasmus Medisch Centrum. Uh, hij zegt ja, het grootste probleem is eigenlijk het belang van dat kind. Uh, uh, zo is daar natuurlijk de kans dat, het, dat dat kind snel wezen wordt. Deze mevrouw is al 63. Dus statistisch gezien zou je zeggen... Ja, die, die ja. gaat uh, sneller een keer uh, uh, ja. naar de andere wereld. Nou, kijk, ik ben ook totaal niet uh, ongevoelig voor deze... Uh, medisch-ethische uh, kant van het verhaal. Want het is uh, natuurlijk een verdrietige zaak... als je al uh, heel lang of uh, heel jong uh, je ouders moet missen. Uh, dus laat, laten we dat voorop... dat is in alle levens van alle mensen uh, heel vervelend. En statistisch gezien in dit geval ligt dat eerder voor de hand. Aan de andere kant, uh, ik mo moest denken aan een verhaal... in Volkswagen Magazine een paar maanden geleden... in een rubriek um, Ouders en Kinderen... Dat was een vader van 83 met een uh, dochter, begin 20. Ja. Die hadden daar beide een heel mooi, een heel liefdevol verhaal over. En daar werd ook in benoemd, nou ja, je vader wordt niet 150. Dus... Uh, hoe gaan jullie daarmee om? En dan hadden ze met z'n tweeën ook een vorm uh, in uh, ja. gevonden. Ik vind wel opmerkelijk dat u, want ik had eerlijk veel eerder verwacht dat u zou komen met het argument. Ja, er zijn genoeg ouders, of vaders van, van, van 63. Nou, ja. ik was nog helemaal, helemaal niet <laughs> tot dat uh, argument gekomen. Maar dat heb ik al lang bedacht natuurlijk. Wat denk je hoeveel uh, Jantjes en Pietjes er zijn van 63? Die op dat moment nog vader worden. Ja. hoor je nooit iemand over. Het ja, punt daarvan is natuurlijk wel: dan, dan heb je wel, laten we zeggen, het tweede gedeelte van de discussie. Dan heb je een hele oude vader als kind. Maar uh, laten we zeggen, bij de, de hele medische kant van, uh, van, de, van, de, van, de, van het verhaal, uh, ja. is dat allemaal toch iets makkelijker, lijkt me. Voor ja, een man nou, ja. van 63. Ja, tuurlijk. Die, dat, dat, dat, dat is uh, een makkelijke gepiep. Die hoeft niet af te reizen naar dokter Antinori in, uh, in Italië. Hoewel in sommige gevallen misschien ook wel. Omdat het allemaal niet meer zo snel zwemt. Maar uh, laten we daar even vanaf blijven. Tuurlijk, strikt genomen uh, zou dat uh, voor de hand liggen. Maar ik wil toch echt benadrukken dat uh, die, die, die grens van 45... Ik vond het echt opvallend dat al die artsen... Uh, die hebben uh, die, die grens van 25, 45 jaar vastgelegd in Nederland. En dan gaat het over uh, de risico's tijdens de zwangerschap... en tijdens de bevalling. Daar staat echt niet specifiek in genoemd dat het zielig is voor het kind. Nee. nee. Um, nog even over de publiciteit, want die mevrouw is in, in, bij de NOS verschenen... in een interview, ja. hoopt daarmee natuurlijk ook wat kou uit de lucht te halen. Zo van, nou, dan ben ik er voorlopig even af. Maar ja, er ja. komt geloof een film over. In een, een... Nou, ik heb gelezen dat dat een neef van haar is... Dus, dus, ja, een uh, collega van ons hier van het journaal gaat ja, dat doen. Ja, precies. Maar goed, die, die film wordt gemaakt. Dat kind heeft daar helemaal geen stem in. Hè? Die gaat ook helemaal mee in die publiciteit uiteindelijk. Ja, maar vind je niet dat dat voor heel veel dingen geldt? Dat is in dit geval zo. Maar een tal van uh, andere nieuwsvoorbeelden... Uh, als we maar even over hypes hebben... waarin mensen ook niet worden gevraagd... vind je het eigenlijk goed uh, de, dat je hierin wordt gefilmd... omdat ze te jong zijn... Nee, ik, uh, misschien, misschien vindt het kind het uiteindelijk wel leuk. Ik zie het erg zonnig in, denk je misschien. En misschien ook niet. En ik hoop dat ze een hele verstandige moeder heeft die dat heel goed kan uitleggen. Staat er dan een interview gepland met de opzij? Nog niet, maar um, ik, ik, ik hoop uh, dat er nog iets overblijft van het verhaal... waardoor ja. wij er op termijn ook nog iets mee kunnen. Maar ik denk het wel. Overigens, over twee dagen komt er een nieuwe opzij uh, uit... Daarin uh, staat een groot trendverhaal. En ik wil daar niet specifiek reclame voor maken, maar het is echt de moeite waard. Daarin gaat het ook over uh, het krijgen van kinderen in de toekomst. En daar zegt uh, trendwatcher Adich uh, Bakas... Ja, we kennen hem. ...die voorspelt dat uh, het vrouwen straks echt voor de wind zal gaan. Maar dat heeft niet zoveel uh, met, met uh, mannen te maken of met werk in die zin... Maar over 25 jaar hebben we een externe baarmoeder. Dan zit het kind gewoon in een aquarium met kunstmatig vruchtwater. Dus dan hoef je het ook niet te torsen. Dat scheelt. Je maakt uh, kans op een carrière. Kan je op je nog een kind ja, krijgen? En doet de kinderen, dat zegt hij, hè? dat zijn niet mijn woorden... want nee. dit gaat me wel erg uh, snel, en doet de kinderen na je zestigste... Ja, nou, nou kijk, we gaan kijken, uh, uh, ik, weet, ik heb hem niet gecheckt op zijn status wat betreft uh, al die uitspraken die hij doet. Hij doet er nogal eens wat, maar dit ja. is wel een mooie in dit, in dit geval. ja, het past in de discussie. We gaan uh, kijken wat onze luisteraars vinden. we komen samen bij u terug om die uh, reacties door te nemen. Want uh, die stelling is dus, de ophef over de 63-jarige moeder is overdreven. Magiet van Linden zegt daarvan dus, nou daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Uh, wat vindt u? Laat het ons vooral weten. Voorlopig de tussenstand, 43% is het eens, 57% is het oneens en er is door 12%. 1230 mensen gestemd. Stam.nl, goeiemiddag. Ja, ik spreek met mevrouw Twaal uit Rotterdam. Ik heb een enorme bewondering gekregen voor deze mevrouw. Omdat ik ben gaan nadenken en gaan denken dat mannen. wat uw u spreekster daar ook al zei. mannen kunnen het ook op hun tachtigste. krijgen de baby in hun schoot geworpen. hebben er nog een leuke tijd door. wordt een beetje gniffelend over gedaan. Maar deze mevrouw. die heeft er toch heel wat voor over. Van alles en nog wat. Ik ga echt bewondering krijgen voor deze mevrouw... dat ze haar kinderwens toch wil laten doorgaan. En wat ik deze mevrouw toewens... dat is een hele fijne tijd met haar dochtertje. Goed. In Anne van de harten. Dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Ja, met mevrouw Beek in Banerveld. <tacht> ik heb enorme bewondering voor deze mevrouw. Ik heb haar op de televisie gezien. Ze heeft uitermate helder haar verslag gedaan... hoe ze erover denkt. Uh, daar sprak van... Uit elk woord haar uh, genegenheid voor het kind dat ze gekregen heeft. De liefde en het verlangen dat ze er naar gehad heeft. Ze heeft de leeftijd dat ze het kind niet meer in een kres moet brengen. Zoals jonge moeders vijf dagen in de week die werken. En dan nog bij schoonouders brengen. Omdat ze met hun jonge man en vrienden het weekend uh, gezellig moeten samen doorbrengen. Waarbij zo'n kindje dan vaak ook weer niet past. Deze vrouw heeft er alle tijd voor. Ze is helder van hoofd. Ze is gezond van lijf en leden. Het is een geluk. Wat is er een mooiere wens dan een kind te wensen... dat heeft ze nooit gehad en nu oh. eindelijk is kunnen realiseren. Ik breng hulde aan deze geweldige mevrouw. Dank u wel. al. goeiemiddag. Hallo. Ja. Ik uh, heb helemaal geen bewondering voor die mevrouw. En ik vind die ophef niet overdreven. Ik vind het gewoon schandalig. Er wordt helemaal niet aan het kind gedacht. Dat kind zit straks met een hele oude moeder... En als het op school is en de kinderen gaan het begrijpen... dan zal dat kind wel gepest worden met een, met een opoe als moeder. Mm. Dat... Ik begrijp het niet. De, de, de, de situatie van het kind wordt helemaal onderbelicht in deze? Nou, er wordt helemaal niet zo aan het kind gedacht. Je kunt zien dat die mevrouw ontzettend egoïstisch is. Mm. Ze vindt zichzelf belangrijker. Goed. Ze vindt zichzelf heel belangrijk. Ik mm. moet zo nodig een kind. Nou ja, en aan dat kind denkt ze helemaal mm. niet. Goed, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Met Van der Maat, klopt dat? Ja. Oké. Okay. Nou, ja, dat weet ik niet. ik weet wie ik ben. Okay. Ja, ik wou zeggen, ja, dat nee, is nee, belangrijk. ik weet heel goed wie ik ben. Uh, we hebben het alsmaar over de, uh, de kinderwens. Maar de wens van het kind zou ook wel eens een vaderwens en een oma- en een opa-wens kunnen zijn. Kijk eens, een vader van 63 heeft in de regel wel een vrouw. He, dus dan heb je een gezin. En een vader van 63, mijn vriendin had dat, en uit ervaring van haar weet ik dat... Dat kan heel goed zijn trouwens hoor, maar... Een moeder van 63 hoeft A geen man te hebben en heeft sowieso al geen ouders meer. Het kind heeft geen vader en geen grootouders. Uh, hoe gaat het met die kinderwens van het kind? Ik vind het nogal wat. En mevrouw Van der Linden zei, ja, het kan, dus waarom niet? Nou, er kan een heleboel, maar alles wat kan hoeft niet te moeten. Dat, dat vind ik Een nou, gewend van drie keer niks. Het kan, waarom niet? Ja, hallo. Okay. Ik kan ook uh, iemand doodschieten, maar dat doe ik ook niet. Punt is duidelijk. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Zeg het maar... Ja, u uh, spreekt met mevrouw Thijssen uit Apeldoorn. Ik had zelf een grote zoon al. En medisch uitgesloten kon ik nou door een operatie een kind krijgen. En toen bleek toch dat ik zwanger was. En hoe oud was u toen? Ik was uh, 43 en ja. mijn zoon die was al uh, 20... Dus ik denk, dat bestaat niet, dat kan niet. Ja. En, ze, en ik heb een gezonde dochter gekregen. Oh maar maar laten we zeggen, volgens de medische grenzen... Hè, want die, die grens op 45 gelegd, kan dat dus allemaal wat u zegt. En goed, u was 43, maar nu 63. Dat, vindt ja, u dat ook nog kunnen? Ja, maar bij mij was het ook uitgesloten dat ik nog kinderen kon krijgen. En de artsen stonden versteld van mijn eierstokken waren weggenomen. En toch ben ik zwanger geworden. Ja. Dus ik noem dit een godsgeschenk. En ik heb vreselijk genoten van die mevrouw. Ze was er zo blij mee, net als ik blij was met mijn dochter. Ja, u snapt het helemaal. Dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Ja, u schreef me, mevrouw Huiskes in Rotterdam. Ik ben een kind van een oude moeder. Ik heb het helemaal niet leuk gehad. Hoe oud was uw moeder toen u Mijn geboren werd? 43 jaar. Er was ook sprake van dat zij geen kinderen meer kon krijgen. Ze had vroeger een buitenbaarmoedelijke ba bevalling gehad. Ze kon geen kinderen meer krijgen. En toen was ze 43 ja. en toen kwam ik. En nu zegt Ik heb helemaal geen leuke jeugd gehad? Als enig kind. Mijn moeder heeft er echt, want dat moet ik toegeven, van alles aan gedaan. Maar als ik mij vergeleek met de kindertjes die ik op school had en in de klas had... vond ik toch dat het, uh, nou, dat het niet leuk was. En waar, waar zat dat dan in? Uh, nou ja, ten eerste was ik enig kind. Dus dat was, ik was altijd alleen. Ja. Mijn vader werkte op dat moment, want dat had je toch niet van die cao. Dat het, die maar, werkte erg veel. dat gebeurt met meer kinderen natuurlijk, dat ze alleen zijn. Natuurlijk. Maar in ieder geval, wat er ook gezegd is... ik heb geen oma en opa gehad. Nee. Want uh, ik heb wel een oma, uh, die is dus toen ik heel jong was, is die er dus schijnbaar wel geweest. Maar terwijl ik dus ja. beseft ja. van een leuke oma, heb ik dus helemaal niet. Dus wat die meneer ook zei, u mist een beetje de, de, ja, de echte gezinssituatie. Ik heb echt, ja, dat heb ik echt gemist. Ja. Goed, dank u wel voor het bellen. Stand.nl, Goedemiddag. Goedemiddag, mijn doorleiders. Dag. Ik, wil, uh, ik ben het eens met uh, Margriet van der Linden, in ieder geval. Ik vind het ook uh, allemaal overdreven wat ze. Maar ik wilde nog iets zeggen over... Uh, men kan zich beter druk maken over die geestelijk gehandicapten... en drugsverslaafde vrouwen die wel zomaar kinderen kunnen krijgen. Ja, ik maar denk goed, dat als, je, als, je zegt, als je zegt alles kan en, en, en, dat, en dat blijkt hier... dan ja, moet, moet dat toch ook kunnen, ja, denk ja, ik. Ja, maar dan. dat vind ik juist erg, dat dat wel kan. Dat... En hier maken ze zoveel uh, drukte over. Ze is een gezonde vrouw en het lijkt me een heel leuk mens trouwens ook. Dus... Ja, nou, oké, okay, duidelijk, want ja. daarvan is dit programma, dus die gewoon mag zeggen wat u vindt. Dank u wel daarvoor. Ja. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met Helen Stugel uit Amsterdam. Uh, nou, ik vind het uh, een beetje hypocriet een er over wordt gemaakt. Want uh, nou, ik heb het al vaker uh, voorbij horen komen. Mannen kunnen op een hoge leeftijd een kind krijgen. Met vrouwen zou het dus niet mogen, dus dat is discriminatie van de vrouw, wat bij wet verboden is. Uh -huh. Verder worden vrouwen ouder dan mannen. Dus de kans dat een oude vader overlijdt is groter dan dat uh, een oude moeder overlijdt. En die vrouw, uh, ik heb het interview natuurlijk ook gezien, die heeft gezegd dat ze open staat voor een uh, eventuele partner als die voorbij komt. Nou, ik zou die vrouw willen aanraden. Doe iets wat voor mannen heel normaal is. Zoek een partner die 10 tot 20 jaar jonger is dan jezelf bent. Als je en, zelf en die nog wel kinderen wil? Precies, die bereid is dus om het kind met haar op te voeden. En uh, als zij dus uh, vroegtijdig overlijdt, lees ze nog een jongere partner. Ja, ja want het kind verder kan opvoeren, hoe mm. het probleem opgelost is. Ik geloof dat het, dat het zelfs een trend is, toch? Dat uh, uh, oudere vrouwen met jongere mannen, dat, dat geloof ik het dat, dat helemaal leest uh, tegenwoordig in 2011. Ja, dat ja, nou ja, vind ik ook uh, helemaal normaal. Okay, Cooper zei is dat. Ik vind het al eeuwenlang normaal hè, dat een man van 80 met een kind van 20 er vandoor gaat. Wat ik nogal uh, ja, pedofielen vind. Uh, ik ja. vind het gewoon ook normaal dat een uh, vrouw die. 20 uh, is, is nog en volwassen, en toch? Partners, wat zegt u? 20 is toch gewoon volwassen? Ja? Nou, dan zou je toch niet uh, pedofiel mogen noemen, denk ik. Nee, oké, okay, goed. Nou ja, maar ik vind gewoon het, uh, het een, oudere mannen vinden het heel normaal om een jongere vrouw, uh, veel jongere vrouw te nemen. Mm -hmm. Ik vind het ook net zo normaal ja. dat een oudere vrouw een jongere mannelijke partner heeft. Of partner. Ja. Nou, het punt is duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag, u bent de laatste vandaag. Goedemiddag, met uh, Pieter Koops. Pieter, zeg het maar. Ik uh, nou, Ik ben het oneens uh, met de stelling. Ik vind die, die uh, uh, stennis helemaal niet overdreven. Deze mevrouw heeft alleen maar aan zichzelf gedacht. En natuurlijk geeft zij sociaal wenselijke antwoorden... als hij op het journaal wordt gevraagd... van heb je er dan niet over nagedacht? Hè? Over dat je kind straks uh, een oude moeder heeft. Haar kind is straks op haar 17-jarige leeftijd wees... en daar heeft ze zeker niet over nagedacht. Anders had ze dit niet gedaan. Nee. En zoals uh, mevrouw Margriet van der Linden dan ook zegt... dat de oudere vaders... ...daar wel toe in staat zijn om jongere kinderen te verwekken of hè, te, te kunnen krijgen. Ook dat vind ik uh, uh, ja, een groot dramaverhaal, want ook als... Als 60-jarige vader moet je je daar niet aan vergrijpen... En, en willen dat je met, met je vijfjarige of, of tweejarige dochter... Je of zoontje overstrijdt... Het zit, zit er met jou, wat jou betreft echt in de leeftijd... en het maakt niet uit of het een man of een vrouw is in dit geval. Ja, ja weet je wat het is? Het is niet voor niks... dat je op 45, tussen de 45 en 50-jarige leeftijd in de overgang raakt... en dat je dan als getrouwd stel of samenwonen stel... of als, als, als wat voor stel dan ook... binnen de natuurlijke weg geen kinderen meer kunt krijgen. Nou, en moet je dat dus ook niet meer willen. Pieter, bedankt voor het bellen. Want we gaan nog even snel terug naar Margriet van der Linde die heeft meegeluisterd. De hoofdredacteur van Opzij, naar de reacties. Uh, wat is uw oordeel daarover? Nou, volgens mij is het een beetje een evenwicht, hè. in evenwicht. In het begin van de uitzending had je het ook over de percentages. Ik geloof 43% was het uh, ja. eens met de stelling, iets meer oneens. Nou, dat, dat hoor je ook wel terug uh, in de reacties uh, van mensen. En, en ja, volgens mij hadden uh, de eerste twee uh, vrouwen die hadden veel bewondering voor uh, deze Harlingse moeder van 63. Maar goed, je merkt ook wel de sentimenten, omdat mensen denken: ja, uh, het is zo'n egoïstische keuze. En, en dan telt de emotie, want uh, ja. Het kind wordt op jonge leeftijd al wezen in dit geval. En dat is, dat, dat is treurig. Uh, dus moet het wel een egoïstische afweziging zijn. Maar ik denk, als je zoveel moeite doet... Even los, want het, het, het, inderdaad, het is zo... Het, het, het kind zal niet eeuwig met deze moeder opgroeien. Voor zover mensen... Wij allemaal het eeuwige leven hebben wat dat betreft. Maar deze moeder heeft wel natuurlijk erover nagedacht. En ze is tot een andere conclusie gekomen. En of je dat nou leuk vindt of niet... dat is haar uh, persoonlijke uh, afweging geweest. Ja. Uh, u zegt het eeuwige leven. Je weet niet waar de wetenschap de komende tijd nog toe staat nou, is. Nou ja, ik, ik gaf er al een, uh, een, een, een tipje van de sluier van deze trendwatcher. Uh, zoals ja. we dat in opzij uh, gaan schetsen over twee zei, dagen. Ik zei ook hoeveel jaren dat nog ging duren? Dan? Nou, over 25 jaar. Want dat hebben we ook specifiek ja, gevraagd. Hoe ziet nou. het werk er dan uit? Uh, uh, zijn er dan nog kantoorgebouwen? Uh, ooit zeiden mensen bijvoorbeeld van internet <lacht> ook allemaal aanstilleritis. <lacht> nou ja, daar moet je nu niet meer aan denken. Nou, je oude ouderwets internet. Precies, de voortschrijving strijdende wetenschap, dat moet je uh, goed in de gaten houden. Daar moet je flink over debatteren. Uh, dat vind ik wel dus ook hartstikke leuk om ja. te doen. En uh, ja, soms maken mensen daar andere afwegingen in. Ja. Ik wil u daarvoor bedanken voor het debatteren, want dat hebt u met verve weer gedaan. Uh, Magiet van der Linden, hoofdredacteur van Opzij, dank aan de bijdrage voor Stand.nl. Uh, Percentage is weinig veranderd, 43% eens, 57% oneens over de stelling... de ophef over de 63-jarige moeder is overdreven. U kunt de hele middag blijven reageren op onze site. Er was echt zoveel nieuws vandaag dat we wel vijf Stand.nl hadden willen maken. Uh, we hebben gekozen voor dit onderwerp van die 63-jarige moeder... maar we hebben die internetsite... Die gekoppeld is aan dit programma, www.stand.nl. En daar staan nog een aantal extra actuele stellingen op... waar u op u kunt reageren. En op die site ook allerlei informatie over 10 stand.nl en de onderwerpen die u daarvoor kunt aandragen. Want we gaan een, een speciale uitzending maken. Dus met uw onderwerp, uw stelling die u graag een keer wil besproken hebben op de radio... gaan we tweede paasdag doen. Ga naar de site www.stand.nl en daar staat het allemaal. Thijs van der Brink is hier voor de onderwerpen van Dit is de Dag. Ja, we gaan nog even door over die 63-jarige moeder. Niet zozeer over de morele kanten, maar over de vraag: wat is nou dat moedergevoel? Wat in haar maakt nou dat ze nog zo graag een kind wil? Uh, we gaan erover praten met Brigitte Bloem, auteur van het boek Last Minute Mama's. En we gaan praten met Thijs Berman, lid van de sociaal-democratische fractie in het Europees parlement. Daar is corruptie ontdekt. Er zit een behoorlijk corrupte Roemeen. En uh, Thijs Berman wil nou dat die man eruit gaat. En we gaan met hem praten over de vraag hoe hij dat gaat regelen. Ja, nou, interessant. Zometeen na tweeën dus. Dit is de dag. Elsbeth en Thijs samen. Ik wens u een prettige dinsdag verder. Goedemiddag.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 is ons ter oor gekomen dat Nederlanders in Japan vragen hebben over de voorlichting die zij krijgen van de ambassade. De ambassade heeft van aan alles op alles gezet om die communicatie met de Nederlanders optimaal te verzorgen. Het ging hier over één persoon waarvan ik net op teletect zie dat die toch weer opgedoken is. Ja, of rozentraal hier nou voor naar de Kamer helemaal had hoeven komen, dat bepijfel ik. Politici en parlementair journalisten over wie het echt voor het zeggen heeft in Den Haag. Straks tussen half vier en half vijf in Villa VPRO.